Tien uur, Juris Stubinitski met het NOS-journaal. In Libië zijn nog zo'n twintig Nederlanders die het land willen verlaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... zijn ze bijna allemaal buiten Tripoli. De Nederlandse ambassade en het ministerie blijven zoeken naar oplossingen... om de Nederlanders te evacueren. Volgens de Nederlandse ambassadeur zijn nog twee of drie Nederlanders niet bereikt. Mogelijk zijn ze op eigen houtje vertrokken. De ambassadeur vreest voor algemene wetteloosheid... waarin onschuldige burgers moeilijk kunnen overleven... In Benghazi, in het oosten van Libië... heeft de oud-minister van Justitie een interimregering geformeerd. Hij zegt dat alleen Gaddafi verantwoordelijk is... voor de misdaden tegen het Libische volk en niet de stam van Gaddafi. In Ierland heeft de centrumrechtse oppositiepartij Fine Gael de overwinning bij de parlementsverkiezingen geclaimd. Partijleider Kenny zei dat de kiezers hem veel steun hebben gegeven... om een stabiele regering te vormen. Hij wordt waarschijnlijk ook premier. Volgens prognoses komt Fine Gael uit op ruim 36% van de stemmen. De partij vormt waarschijnlijk een regering met Labour. De grote verliezer is de regeringspartij Fianna Foyle. die wordt verantwoordelijk gehouden voor de diepe economische crisis in Ierland en kreeg maar zo'n 15% van de stemmen. GroenLinks komt nog voor de zomer met een initiatief wetsvoorstel voor een ceremoniële monarchie. Dat zei Tweede Kamerlid Ineke van Gent in het tv-programma Blauw Bloed. Eerder bleek al dat een kamermeerderheid, inclusief gedoogpartner PVV... voorstander is van een ceremonieel koningschap. Premier Rutte voelt weinig voor het plan. Volgens GroenLinks is een voordeel van het afnemen van alle functies... dat er dan geen ministeriële verantwoordelijkheid is. Het staatshoofd kan dan vrij uitspreken. In de Eredivisie Voetbal heeft hekkensluiter Willem II... drie kostbare punten behaald. De Tilburgers wonnen thuis met 4-3 van Heerenveen. Herakles versloeg Vitesse met 6-1 en Roda tegen de graafschap eindigde in 1-1. De wedstrijd Nakado is nog aan de gang. Het weer het is zwaar bewolkt, af en toe regen, morgen opnieuw bewolkt en regenachtig. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. U bent voordeelslager. Kliklaminaat, stunter. Of uw vliestrui-discounter.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 Stemadvies? Milieudefensie.nl Niet de oorlog steunen, maar de vrede. Kies partij voor de dieren. Nogmaals, avond. Nog één wedstrijd bezig. Nak Ado. En het is leuk in Breda. Bas Tichler. Het is een heerlijke avond. 2-2 is het. Nak komt met VHR. En aan de rechterkant Gorten. Die zoekt naar ruimte om te schieten. Naar binnen kruipt. Nog een mannetje passeert. 20 meter voor de goal. Dat dan overlaat aan Leurling. Die probeert het met een voorzet. Amoa te bereiken. Maar die bal wordt weggekopt door de Rijk. Het wordt nog. Oh, oh, oh. Hij zit erin. Wat een merkwaardige goal. Ado wil uitverdedigen. Maar de verdediger in kwestie. En ik denk dat dat Lewin is. Schiet de bal uiteraard volkomen onbedoeld tegen Saba Verre aan. En die bal stuit het langs de keeper in het doel. En na een uur is het 3-2 voor Nak. Wat een merkwaardige goal zien we vanavond. Voorzetten die er ineens indraaien. Een eigen goal gezien. En nu dan dit weer. Lewin wil de bal uittrappen. Vher jaagt op de bal. Tegen hem wordt er aangeschoten. En als een kanonskogel zelt die bal langs doelman Coutinho. Het is 3-2 voor Nak. Krakzinnige voetbalavond wordt het langzaam, maar zeker in Breda. En laten we niet vergeten nog eens te onderstrepen dat Ado dus met 10 man in het veld staat. VR 3-2. Er wordt ook nog geschaatst in de Veen. maar dat gaat eigenlijk nergens meer om, geloof ik, hè, Sebastian? Nee, nog 23 ronden, dan zit het seizoen erop. Carlo Timmerman gaat uh, de cup winnen, de KPN-cup. Het regelmatigheidsklassement. Er zijn inmiddels tien rijders met twee ronden voorsprong. Zij gaan uitmaken wie de laatste wedstrijd gaat uh, winnen. Wop de Vries, Douwe de Vries, Bergsma, Wubbe, Bierma van Esplender, es, Kingma, Hogeveen en Verkijk. Dat zijn de 10 man met twee ronden voorsprong.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 Den Haag achter, Hou is het hoofd een beetje koel? Cool, het Nou, niet echt, het uh, wordt vinnig uh, op het veld, voor zover het dat al niet was. 66e minuut, 3-2 voor het nak, maar een hoekschop voor het tiental van Ado. bal komt gevaarlijk voor o, bij de tweede paal. Die de in wordt van de lijn gekomen en dan weggewerkt door Horvaat. Dit is zo'n bal die er ook maar zo in kan. Dat is een uh, gevaarlijke indraaiende in corner. Ik denk dat Lewin bij de tweede paal staat en die denkt dat hij scoort. Daarmee maakt hij... Dacht hij even dus een foutgoed van zo even toen hij de bal zo ongelukkig tegen Verheer aanschoot. Maar er staat er van Nack nog één op de lijn om de bal daar weg te koppen. Ja, die staan daar ook niet voor niks. Maar wat een wedstrijd wordt het langzaam maar zeker. Ik heb dat al een aantal keren verteld. We hebben merkwaardige goals gezien. Van, uh, het is, ik zit in de raad kijken. Leurling denk ik die die bal uh, van de lijn kopt. Dat doet hij dus goed. Met voorzetten die er zomaar in vliegen. Met een eigen goal van Horvaat, Met dat uitverdedigen van Lewin die de bal tegen een aanstormende Verheer aanschiet. De rode kaart tussendoor van Christian Koem, die zijn tweede geel kreeg en moest vertrekken. Wat wel mooi is om te zien is dat Ado, ook toen het nog 2-2 stond, gewoon met drie mensen achterin ging spelen. Dus niet een extra man, iemand achterin neerzetten. Nee hoor, gewoon met drie. En dan maar kijken of je het voorin kan oplossen. Nou, dat is dus voorlopig niet gebleken. 3-2, 67ste minuut. Maar Nak moet terug nu als Penders de bal heeft en wordt opgejaagd door Hoep Die werkelijk onwaarschijnlijk veel energie in de wedstrijd stopt. Ook nu weer doorloopt op de doelman, Ter Rauwelaar, die de bal dus wat paniekerig moet wegtrappen en hem inlevert. En zo ligt de bal weer voor de voeten van zijn collega aan de overkant, Gino Coutinho, de doelman van Ado Den Haag. Daar komt Amoa dan weer naartoe. Zo blijft het een snelle Engelse wedstrijd, waar Kubik, of Kubik, Boulikin, Kubik moet niet mee. Boulikin wordt gezocht in de lucht door Coutinho, maar hij verliest het wel van Horvaat. overname van Nakbal, er zit voor Schilder. Luix, ruimte nu wat middenveld. Goed gezien, Veher, daar komt hij weer. 35 meter. Aan de rechterkant is ruimte bij Gorten. Veher schiet zelf en de redding van Coutinho. Die er mag zijn en die nodig was ook. Want als je Veher, die dus bezig is aan een werkelijk formidabele invalbeurt... zoveel ruimte geeft, dan blijkt de Hongaar toch nog aardig te kunnen schieten ook. Hij maakte de goal waar hij zelf geen weet van had. Hij bereidde de 2-2 van Schilder twee minuten rust voor. En nu zorgt hij er dus voor dat er een hoedschop komt voor het NAC. Na 69 minuten bijna Leurling aan de, achter de bal. Die komt vanaf links indraaiend voor de goal. En dus let iedereen op luiks op penders. En op Horvaat. Bal richting de peneltjes. Horvaat komt, maar komt de bal naast. Je voelt wel dat als Ado nog een tegengoal te verwerken krijgt, dat de wedstrijd vermoedelijk op slot zit met dat tiental. Maar zolang het maar 3-2 is, gelooft Ado nog in de kansen en in de mogelijkheden hier in Breda. Het is 3-2 voor NAC. 69 minuten gespeeld. Sport kort kort. Op de WK Skeleton in Königssee heeft Joska Leconte niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Utrechtse eindigde als 17e. De Duitse Marion Tees prologeerde haar wereldtitel. Shorttrekster Lara van Ruiven heeft als eerste Nederlander ooit een individuele medaille bij een WK voor junioren gewonnen. De 18-jarige schaatsster veroverde in het Italiaanse majeur zilver op de 500 meter. Tennisser Djokovic heeft het toernooi van Dubai gewonnen. De Serviër was in de finale met twee keer 6. die te sterk voor Roger Federer. Voor Djokovic is het de derde keer op een rij dat hij het toernooi in Dubai wint. En Vera Svonareva is de winnaar is geworden van het toernooi in Doha. De Russische versloeg in de finale in twee sets. De Deense nummer 1 van de wereld, Caroline Wozniacki. Atleten Aten van den Burgt, Wouter de Boer en René Stokvis... hebben op de 1500 meter voldaan aan de limiet voor de Europese indoorkampioenschappen. Het drietal liep in Apeldoorn na een tijd onder de vereiste 3 minuten en 44 seconden. Het EK is begin maart in Parijs. Arnoud Ocker doet niet mee aan het TK. De specialist op de 800 meter vindt dat zijn vorm niet goed genoeg is... en verschijnt in Parijs niet aan de start. In de Six Nations Cup hebben de ruggiers van Engeland... met 17-9 gewonnen van Frankrijk. Voor Engeland was het de derde overwinning in drie duels. Eerder vandaag won Wilsal van Italië. Judoka Esther Stam heeft in de categorie onder 63 kilo... bij wereldbekerwedstrijden in Praag brons gewonnen. Ze versloeg de Finse Johanna Ilenen in een rechtstreeks gevecht om de derde eindklassering op Yuko. En de Italiaanse wielrenner Michele Scarponi... heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Sardinië gewonnen. Drievoudig etappenwinnaar Peter Sagan uit Slowakije pakte de eindzegen. We gaan naar Sebastian Timmerman bij het schaatsen in Heerenveen. De laatste vijf ronden zijn aanstaande voor de tien rijders die twee ronden voorsprong hadden genomen in deze laatste marathon van het seizoen. Onder hen Bob de Vries. Hij probeert nu weg te rijden uit die kopgroep, maar dat lukt hem niet. Wordt gecounterd door Sander Kingma van het andere grote blok uit het marathon peloton. Namelijk de ploeg van SOS Kinderdorp. En dat is ook de ploeg die met Carlo Timmerman, de winnaar, dus aflevert van de KPN Cup. De laatste vijf ronden zijn dus eens ingegaan. Bob de Vries ruit het gaatje zo langzamerhand weer dicht naar Kingma. En achteraan, daar heeft de ploeggenoot van Sander Kingma. Dat is Douwe de Vries. Die heeft het heel erg moeilijk en die moet er nu ook af. Dat betekent dat er nog negen rijders vooraan strijden om de laatste zegen. Nog vier rondjes af te leggen in dit seizoen. En een demarage van Martijn van Es uit de ploeg van Henk Angenent. Probeert hij weg te komen en dan zit daar in tweede positie Jorrit Bergsma. Bergsma die voorseizoen. seizoen... Het, de Nederlandse titel pakt op het natuurreis. Die titel dit seizoen uit handen gaf. Maar nu aan het einde van dit seizoen nog wel een redelijke vorm te pakken heeft. Ondanks het feit dat hij laatst ziek was. Dat hij grieperig was en daardoor kon hij niet meedoen aan de lange baanwedstrijd in Moskou. En vorige week in Salt Lake City ging het daardoor ook niet al te best. Maar nu lijkt hij redelijk hersteld. Want Jorrit Bergsma demareert als er nog drie rondjes te gaan zijn. Dan probeert Kingma daar naartoe te rijden met Bob de Vries in tweede positie. Koert Wubben die afscheid neemt vandaag. Hij stopt ermee... Na dit seizoen, na deze wedstrijd dus eigenlijk, maar hij rijdt een uitstekende wedstrijd. Hij was vanaf het begin af aan erg actief heeft meerdere ontsnappingen op gang geholpen en zat dus ook uiteindelijk in de definitieve slag en maakt nog alle kans om de dagzegen te gaan balen. Want er zijn nog maar twee ronden te gaan. Nu voor Bergsma en vlak daarachter dan voor Kingma, voor Bob de Vries, voor Koert Wubber dus en voor Geert Plender die daar ook mee zit in laatste positie. Dat zijn de vijf die eigenlijk een beetje nu zijn weggereden bij die andere vluchters vandaan. Kopgroep dus helemaal in tweeën in de laatste anderhalve ronde van deze marathon. De laatste marathon van een een seizoen dat de piek kende in december met die natuurreisperiode. Maar de tocht, de tochten, die kwam niet. De laatste marathon hier in Heerenveen gaat gewonnen worden. Misschien wel door Jorrit Bergsma. Die gaat nu het tempo wel opvoeren. Natuurlijk voor zijn ploeggenoot, bijvoorbeeld de Vries. Bergsma van kop af. Bob de Vries probeert nu Sander Kingma te lossen. Probeert Plender te lossen en probeert dat ook te doen met Koert Wubbe. Maar daar slaagt hij nog niet echt in. Wubbe die gaat wel goed mee daar met Bob de Vries. Bob de Vries, de Nederlands kampioen op natuurreis. Gaat als eerste de laatste bocht in. Wubbe zit daar wel goed aan de binnenkant. En dan wordt het nog een heel aardige splint. wat ook Plender doet daar nog zeker goed mee. Wordt het Wubbe of Plender? Het wordt denk ik Koert Wubbe in zijn laatste wedstrijd. Of wordt het Geert Plender? Geen van beiden steekt de handen omhoog. En meestal weten de rijders het zeker wel, maar het is Wubbe of Plender. Maar de jury zal gaan kijken, denk ik, naar de fotofinish. Want het was met het blote oog niet te zien. Wordt het Wubbe met een afscheidscadeau of wordt het Geert Plender? Geen van beiden weet het ook. Dus uh, we zullen echt naar de fotofinish moeten gaan kijken... om uh, uh, te weten wie deze laatste wedstrijd heeft gewonnen. Plender of Wubbe? Vorige week tegen Feyenoord wachtte Ado tot het laatst met scoren, Maar toen was ze wel met z'n Bas. Ja, nu niet meer. Oefenhoek heel dichtbij, maar hij durft niet te schieten. En Ter Rauwelaar, die de bal naar vrij Schot van Aden op zich af ziet komen, denkt... nou, dan hoef ik hem ook niet te pakken. Dan laat ik hem wel lopen en krijg ik een doeltrap Dat loopt goed af. Kwartier nog, dik. 3-2, de voorsprong voor Nacken. Inderdaad, je zegt het terecht. Vorige week kwamen de goals in de 81ste en 85ste minuut. Dan zorgde dat voor 2-2. Amoa weg nu aan de andere kant van het veld. Maar die mist de lange paas. Die komt van Gorter. Die de handen voor de ogen slaat. Amoa wijst nog een keer naar Gorter en zegt... ...je had het goed gezien maar kon er net niet bij. Balbezit voor Ado Den Haag, de doelman Coutinho. Verre trap naar voren en maar hopen op Bulikin die de ondersteuning nog altijd heeft daar van Vicento. Die nu de bal krijgt van Verhoek en ook Immers kon zich daar vaak melden. Kost veel energie zoals Ado nu speelt met de man minder. Buitenspel overigens nu terwijl Vicento nog wel schiet vanaf 20 meter nadat hij de bal kreeg van Toornstra. De grensrechter had al gezien dat Vicento buitenspel stond en de vrij schop voor nak gaat volgen. Normaal gesproken zou je zeggen, je mag met een man meer. Eigenlijk niet echt in de problemen komen tegen Ado Den Haag. Je moet dat kunnen uitcounteren om dat nog maar wat kracht bij te zetten. Is Kolka, die toch in ieder geval snel was. Inmiddels 36 wat minder snel is, maar toch nog wel wat snelheid kan brengen in het verloop van zo'n wedstrijd. Hij loopt inmiddels warm. En zal straks nog wel in de ploeg komen bij Nak. Nak valt aan via Amoa, 30 meter van de goal. Even weggelopen van de verdedigers, kan de bal daar aannemen. Dan komt er een terugspelbal die eigenlijk ongelukkig is. Komt de keeper zijn doel uit en gaat Amoa daar wel heel fel op door. Op Coutinho, scheidsrechter: Jansen loopt er nu naartoe. Heeft zijn kaarten al gepakt. Er ontstaat nog een opstootje met ADO Den Haag spelers die boos zijn. Op eerst Amoa en dan op andere NAC spelers die proberen weer op hun beurt om Amoa te beschermen. Jansen kijkt naar Amoa, die zit nog op de grond. Kieper krabbelt weer over Rend. Amoa krabbelt weer over Rend En Amoa gaat een gele kaart krijgen, want dat is de kaart die Jansen in zijn hand heeft. Zo heeft de scheidsrechter het vandaag toch nog wel behoorlijk druk. De Rijk probeert de scheidsrechter, zo lijkt het nog te overtuigen dat de kaart goed is, maar de verkeerde kleur heeft. En Amoa, die nu naar de scheidsrechter kijkt, nog even napraat met Ami. Uh, die moet helemaal zijn mond houden als het gaat om overtredingen trouwens na vorige week. En Amoa krijgt geel. En dan zegt een deel van het nakpubliek, nou dan fluiten we daar nog maar even voor. Maar als je zo doorgaat op een keeper, dan verdien je toch wel minimaal een gele kaart, lijkt me. Amoa dus geel. En dat is ook al de zoveelste kaart in deze wedstrijd. Nou, het is echt... Ik heb medelijden met de collega's die in heel veel voor de televisie werken. En nu in een hokje zitten te monteren aan de samenvatting. Waar ze ook nog niet heel veel tijd voor hebben. Want uh, het moet allemaal in acht of negen minuten gepropt. Dat kan bijna niet. Maar het zal toch lukken, denk ik. Coutinho weer overeind gekrabbeld. Amoa geen lopzak. De doelman met een schot naar voren. En dan maar eens kijken wat er in de laatste 13 minuten van deze wedstrijd nog voor gekkigheid allemaal gebeurt. Voorlopig staan de elf van NAC voor met 3-2 tegen de 10 van Ado Den Haag. Ja, je kan die minuten ook niet van de andere wedstrijden afhalen. Want er waren twee wedstrijden met zeven goals. Onder andere Herakles tegen Vitesse. Dat werd 6-1. Je zal maar keeper zijn van Vitesse en de zes om je oren krijgen, Eloy Room. Eloy, je komt net uit de kleedkamer van Vitesse... na die 6-1 nederlaag tegen Raakles. Beschrijf eens wat je daar uh, allemaal hebt gezien. Ja, als spelers natuurlijk. Ik denk dat, je, dat iedereen gewoon teleurgesteld is hoe de wedstrijd is verlopen. en wat uh, we de laatste weken goed bezig waren. En uh, ja, dan zo'n wedstrijd er tussendoor. Dat is natuurlijk uh, ja, echt teleurstellend. Ja. Ja, Vind je dit een uitzondering? Nou, uitzondering, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Maar ja, ik bedoel, ik kan ook niet bij iedereen in de kopjes kijken... En, uh, het enige wat ik probeer te doen is uh, alle ballen eruit te houden. En uh, meer kan ik ook niet doen. En ik probeer iedereen scherp te houden. En, uh, het was vandaag gewoon een collectief wat gefaald heeft. Ik kan er niet echt personen uithalen, denk ik. Ik denk gewoon dat we als team hier gefaald hebben. Uh, zes goals tegen als keeper, dan, uh, dan voel je je rot. Maar als je kijkt naar de goals zelf, dan valt je eigenlijk heel weinig te verwijten. Ja, inderdaad. Uh... Ik denk die ene bal met Rijkenfiets was dan een uh, ja, communicatiefout, denk ik. Misschien had ik je eerder moeten coachen of zo. Maar voor de rest, uh, ik heb gewoon alles aan geprobeerd om uh, die ballen eruit te halen. En uh, ja, op een gegeven moment was het gewoon geen houding meer aan. Nee, want uh, schitterende stift, bal in de kruising, twee penalties, eigen goal. Ja, dan sta je eigenlijk ook uh, jezelf af te vragen, wat doe ik hier nog? Ja, dat is inderdaad frustrerend helemaal, omdat je elke die tegendoepunt zo krijgt. En je probeert alles aan te doen. en uh, De verdediging stond vaak niet goed en uh, ja, dan krijg je dat soort doelpunten tegen. Ja, daar sla je de spijker op de kop. De verdediging stond vaak niet goed. Is dat ook een kwestie van een Babylonische spraakverwarring? Ja, ik weet niet waar het precies aan ligt. Ik denk dat het ook gewoon een harde klap was dat we die 2-0 tegen, te, tegen kregen. Omdat we ja, als team nog gewoon volop worden gaan. En daarna zag je een beetje de kopjes hangen. En uh, toen, ging het ten, ja, toen waren we niet echt meer een team. En dan uh, krijg je die doelpunten zo makkelijk tegen, ja. Maar het gaat mij eigenlijk om de eerste goal. Want dat was natuurlijk exemplarisch voor wat er gebeurde af en toe in de eerste helft. Het was niet de eerste keer dat het er wat wankel uitzag. Jij komt uit, je wil die bal hebben, Rijk of iets hoort je niet of verstaat je niet. Je speelt daar met een Serviër, een man uit Georgië, een Japanner en een Nederlander. Dat moet de communicatie niet echt eenvoudiger maken. Nou, nee, het, het is niet makkelijk, maar uh, we proberen gewoon altijd Engelse, Engelse termen te noemen. En uh, ja, op dat moment. Uh, zei ik gewoon wat, ik hem, wat in me opkwam en ik wil gewoon die bal hebben. En uh, dat ging dan zo fout en dan tegenroepen. Dus dan moest, toen moest ik verder, alleen uh, later stonden we een paar keer niet goed met de situatie. Een incident, als ik jou mag uh, geloven. Ja, we hebben vandaag gewoon gefaald als team, denk ik. En dat heeft iedereen gezien. En uh, ja, ik kan ook niet bij iedereen in de kopje kijken hoe het, hoe het is verlopen. Dus uh, ik praat ook meer vanuit mezelf. Maar uh, ik denk gewoon dat we als team hier gefaald hebben. De keeper van uh, Vitesse, Eloy Room. Vitesse verloor met 6-1 van Herakles. Nak staat nog steeds met 3-2 voor Ado, Bas. Ja, maar uh, de 10 van Ado vallen aan en zet uh, Nak met de rug tegen de muur. Vrij schop nu na een overtreding op uh, Boulekien, de zoveelste. Vrij schop met Verhoek achter de bal. Die ligt op een meter of uh, 40 van het doel. Wat aan de rechterkant gaat indraaien voor het doel komen. Er worden interessante duels dus met de lange Boulekien. Maar Nak met Penders, Horvaat, Luix, voldoende lengte achterin. Normaal gesproken zou je zeggen... Ook Amoa maar voor de gelegenheid mee terug. Boelekin wijst naar voor waar de bal moet komen. Die komt nu. Komt hij goed? Nee, komt veel te ver. Wordt dan bij de tweede paal wel voor het doel gekomen door de Rijk. Wordt weggekomen door Amoa. Opgevangen door VR. En dan komt de kant voor Nak met Lurling aan de bal. Twee verdedigers van Ado terug. Er komt nu een derde mee. Dat is Toornstra. Lurling nog altijd aan de bal. Lurling nog altijd aan de bal. Geeft het aan Amoa. Die staat vrij voor de keeper. Amoa. Nee, op de paal. Hij schiet hem op de paal. Ik wilde al zeggen, 4-2 wedstrijd gedaan. Maar hij schiet hem op de paal. Hij staat vrij voor de keeper. Matthew Amoa en hij maakte het nog echt al negen dit seizoen. Maar de tiende wil er niet in. Dit was de kans voor NAC om de wedstrijd op slot te draaien. En dat zal het beeld van de laatste tien minuten wel blijven ook. Ado met zijn tiende op jacht naar een gelijkmaker. En de counters van NAC, wie wint? En dat het schaatsen in Heerenveen. Gelukkig hebben we de foto's nog, hè, Sebastian? <laughs> ja, ja, ze dachten, laten we het seizoen nog ietsje langer maken met een minuut of tien. Nou, er is een winnaar. Koert Wubben heeft het uh, uiteindelijk uh, gered. Hij was net iets eerder over de streep dan Geert Plender. En journalistiek gezien is dat ook eigenlijk wel het mooiste verhaal. Want Koert Wubben uh, heeft afscheid genomen dus van de schaatsport. Twee dagen geleden werd hij 39 jaar. Hij heeft er een langere marathoncarrière op zitten. Was vooral goed op natuurreis. Maar zijn laatste overwinning baalt hij dus op het kunstijs van Heerenveen. Nou, Ado, en dus valt Ado weer aan met de 10. Verhoek voorzet, geblokt door Schilder. Ingooi voor Ado Den Haag. Alle veldspelers weer op de helft valt Nak. Nak wacht af en gokt op de volgende counter. Zo even dus Amoa op de paal. 9 minuten nog. Boulikin krijgt de bal in het strafstubliek. Komt aan de zijlijn uit geeft de bal voor de goal. Oh, het is een schot zeg. Uit een ongelofelijke moeilijke hoek. Waar ik zijlijn zei bedoelde ik uiteraard achterlijn. Want de bal komt in de handen van Terrawala, die dan meteen kijkt en loert of de mensen voorin te vinden zijn om daar een bal naartoe te spelen. Dat duurt even, maar die komt wel, die is lang. Dat heeft allemaal met die kleine mannetjes voorin niet zo heel veel zin. De bal wordt weggekopt door Ami, maar wel recht in de voeten van Schilder, die meters kan maken, halverwege de held van Ado nu. Dan moet Visser naartoe. De bal gaat vervolgens breed naar Leurling. Leurling kijkt en heeft gezien dat de ruimte ligt bij Veher. Veher naar Gorten. Randstraft op gebied. Gaat tussen twee man door. Maar verspeelt de bal. Die komt er weer voor de voeten van Schilder. Die een voorzet moet geven. Probeert er een hoekschop uit te halen. Dat lukt niet. De bal stuit het wel weer terug naar zijn voeten. Dan nou komt hij bij de cornervlag aan met Visser in zijn rug. Komt er alsnog een voorzet. Maar zwabbert die bal achter het doel van Coutinho. Dat is niet heel sterk verspeeld van Nac. Na 83 minuten. Doeltrap weer voor Ado Den Haag. Dat dus nog 7 minuten. 7,5 minuten heeft. Plus wat extra tijd om te kijken of het nog in de buurt kan komen van een gelijkmaker. Hiraak Vitesse 6-1 en daar hoorden we eerder de keeper van Vitesse al over. Een man die veel blijer zal zijn is de trainer van Hiraak Peter Bos. Afgelopen week hebben jullie een aantal goede wedstrijden gespeeld... maar kwam er steeds niet echt een beloning. Is die vandaag wel gekomen? Ja, dat is duidelijk. Ik, uh, ik denk dat we met name de tweede helft goed gespeeld hebben. Maar zoals je zelf al zegt, we lopen al weken goed te voetballen... en dan is het jammer dat je hier bij Feyenoord en Utrecht uh, ja, niet helemaal volledig weet te belonen. Uh, en vandaag wel. De wedstrijd loopt ook heel gunstig voor jullie, denk ik. Nee, maar dat is ook zo. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er, uh, ja, ook al waren we sterker... de eerste helft, na de eerste helft nog niet helemaal gerust op was. Vitesse heeft goede voetballers. Dat is wat anders dan een goed team. Uh, maar ze hebben goede voetballers. Ja, en dan weet je dat zolang ze in de wedstrijd blijven... kan dat natuurlijk uh, gevaarlijk blijven. Maar uh, ja, we scoren snel de tweede helft. En uh, ja, zijn daarna gewoon doorgegaan. Niet achterover gaan, uh, achteruit gaan lopen. Maar juist druk blijven houden. We hebben goed gedaan. Die gretigheid na de 2-0, was dat iets wat je wilde zien nou, maar die gretigheid die zie ik eigenlijk wel uh, uh, de hele tijd al wel bij ons. En uh, onze manier van spelen is vooruitgericht. We willen vooruit druk zetten, we willen vooruit voetballen... we willen initiatief nemen in balbezit. En uh, nou goed, vandaag is dat gelukkig een keer uh, prachtig beloond. Is het ook een soort van opluchting? Want die rode streep die schoof natuurlijk ook steeds meer op in jullie richting. Jawel, maar ik heb geleerd na al die jaren om, om daar niet naar te kijken... Want dat brengt je niks. Waar je wel naar moet kijken is hoe jouw ploeg voetbalt. En, uh, en wat je moet doen als we de bal hebben. En wat je niet moet doen als, uh, als we de bal niet hebben. Daar moet ik me op focussen en op concentreren. En dat hebben we gedaan. Doen je spelers dat ook? Want ik kan me voorstellen dat als je speler bent... dat je misschien toch een klein beetje nerveus wordt. Nee, maar het is logisch. Ik bedoel, ik kan niet bij iedere speler teletext van televisie halen. Dus ik weet heus dat dat gebeurt. Alleen ik probeer natuurlijk met mijn spelers juist over dit facet te spreken. Van jongens, het heeft geen zin om daarnaar te kijken. Focus je nou op wat wij moeten doen. En... Uh, nou ja, goed. Eh, als je ons iedere week ziet spelen, dan zie je dat we gewoon iedere week gewoon goed lopen te voetballen. En, eh, en ook vandaag. Kortom, het verbaast je eigenlijk niet. Het is weliswaar een enorme uitschieter, maar dat je hier gewoon overtuigend wint, dat verbaast je niet. Nou, het is natuurlijk onzin om te zeggen 6-6-1, dat, dat je dat van tevoren verwacht. Dat is een hele grote uitslag. En die spelen we inderdaad niet iedere week. Maar we hebben gewoon een goede ploeg. En dat hebben we gelukkig vandaag laten zien. De kwaliteit van de goals, zul je ook tevreden over zijn. Ja, maar we hebben al heel veel mooie goals dit seizoen gemaakt. <laughs> en ook al heel veel doelpunten gescoord. Na de winterstop wat minder dan voor de winterstop. Maar ze zaten er daar ook weer een paar aardige bijen. Ja, en dat zei Peter Bos, de trainer van Heracles... na de 6-1-overwinning op Vitesse. Trouwens, die ene van Vitesse die viel pas in de slotfase. Kijken of over in de slotfase bij NAC-ADO nog wat valt. Bas? Kom maar zo, vijf minuten nog. 3-2 nog altijd voor NAC. Wissel bij ADO. Toko in de ploeg gekomen voor Visser. Terwijl Verheer de bal heeft aan de rechterkant. Gorter zoekt en hem ook vindt ook. Dan moet Lewin naartoe, dan moet de Rijk naartoe. De Rijk staat nu overal. Die is na de entree van Toko eigenlijk spits geworden... Het is naast Bulekin gaan spelen, zodat Ado nu speelt met drie verdedigers, twee middenvelders en vier aanvallers. Ja, je moet wat. Bulekin nu naar de zijkant toe om een bal op te halen. Daar is hij eerder dan Jansen, kan hem meegeven aan Ami. Ook hij nu op de helft van de tegenstander. Maar de Rijk dus als een extra stormram mee naar voren. Maar niet te beroerd om ook nog terug te verdedigen als dat nodig is. Ado valt aan, Bulekin kopt een bal door. Die wordt door Nak weer weggekopt. Halverwege de nakhelft weer opgevangen door Bulekin meegegeven aan Ami. Ami langs de tegenstander Lurling die wegglijdt. Zo kan je meters maken. Komt de voorzet. Dan komt de voorzet. Wie wil schieten? Niemand. De Rijk wil de bal aannemen, maar dat lukt niet. Er is geen tijd voor. En bovendien de souplesse bij de Rijk niet. De bal wordt weggetrapt door Koenders. En gaat dan halverwege de ADO-helft. Buiten het bereik van wie dan ook. Over de zijlijn. Lewin gaat gooien. ADO heeft haast. Dat mag duidelijk zijn. Naks staat voor. 3-2. De klok op 86 minuten. En Lewin heeft al heel veel tijd nodig nu om een medespeler te vinden. Die vrij staat. Er staan er vijf voorin. Maar er staat eigenlijk van de nack het hele elftal omheen. Niemand kort bij. Nu komt de ingooi dan toch. Gaat opnieuw over de zijlijn. En dan mag Lewin het nog een keer proberen. Wat dichter bij de middenlijn. Nu. nu is Immers wel bereid om de bal aan te nemen. Ter hoogte van de middenlijn. Schuift hem even terug op Toko. Die laat hem lopen voor de doelman. Die nu als een soort libero halverwege zijn eigen helft staat. Coutinho zoeken naar de mensen voorin. Dat zijn er dus genoeg. Boulikin wil de bal naar voren koppen. Penders wint in de lucht. De bal de andere kant op. Opgevangen door Amoa. Die nu met Leurling daarvoor in staat. Kort 1-2. Is Amoa snel genoeg bij Togo weg te komen? Dat wel, maar Ami kruipt naar binnen. En kan de bal terugspelen op de keeper. 86 minuten en 50 seconden op de klok. Nog altijd 3-2 voor Nak tegen ADO Den Haag. Eerder vanavond eindigde Roda tegen de Graafschap. In 1-1 uh, de goal van de Graafschap. viel naar rust en kwam van Steve de Ridder. Prachtige goal. En volgens hem, die de Ridder dus, is het punt dat de Graafschap mee naar Doetinchem neemt volkomen verdiend. Ja, ik denk het wel. Op basis van de tweede helft uh, hebben we bewezen dat we zeker niet de minder waren. En uh, als je hier een punt in, uh, in kerkraden krijgt, uh, dan mag je gewoon blij zijn. Laten we voordat we bij dat mooie doel moeten komen even testen een beetje doornemen. Uh, jullie krijgen een enorme domper te verwerken do door een gigantische fout van Loran. Dat was echt een tegenvaller. Ja, het is goed. Het, het, het is kut voor Loran. Het, uh, het is in de eerste plaats kut voor ons ook. Maar uh, ik vind dat Tyrone zich in de tweede helft uh, heel goed heeft vastgebeten. Het is een directe tegenstander. En hij uh, is goed daar gepakt, vind ik. Hoe hebben jullie uh, elkaar opgepept in de rust? Want jullie komen heel anders de kleedkamer uit. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Uh, de coach zegt gewoon ja, rustig blijven. Uh, we mogen dan niet in hun voordeel spelen. Door, door, door snel die goal te willen maken. Gewoon rustig blijven voetballen. En dan komt hij wel. En uh, gelukkig viel hij snel. En uh, ja, we hebben het gewoon goed gedaan, tweede helft. Nou, laten we het er maar over hebben dan. Het was een wereldgoal. Ja, het was een goede goal. Het was een goede goal. Uh, ik maak schijnbeweging naar buiten. En ik ga naar binnen. En uh, ik trap hem in de verste winkel. Laak. Ja, mooi bo. Het is een beetje je handtekening, hè? want je probeert het vaker. Ja, ze zeggen altijd van mij dat, dat ik niet genoeg trap. Maar aan mijn laatste tijd ben ik er hard aan het werken om, om, om meer te scoren en meer op doel te trappen. En, uh, ja, vorige week en de week ervoor was het altijd net niet en, uh, en nu valt hij er mooi in. We hebben bij de NOS het doelpunt van de week. Moet dit hem zijn? Nou ja, het zou wel een leuke bekroning zijn. Ja. Steve de Ridder van de Graafschap. Hij maakte de 1-1 bij Roda de Graafschap. Uh, Bas Ticheler met uh, hoe lang Nog bij uh, Nakano. Anderhalve minuut plus extra tijd. Het lijkt een mooie avond voor NAC te gaan worden. Dat uh, tegen de team van ADO nog altijd voor staat met 3-2. Maar weer eens kan gaan counteren. Leurling aan de bal. Terwijl Kolka inmiddels voor Gorter in het elftal gekomen is. De bal gaat breed naar Veher. Die heeft al een paar keer mogen schieten. Laat het nu over aan Kolka. Punt strafschopgebied. Kolka komt de voorzet. Uh, daar is bij de tweede paal bijna schilder. Maar er zit Ami nog tussen met het hoofd. Hoedschop voor NAC. En zoals ik zei, het zou wel eens een hele mooie avond kunnen worden voor NAC. De eerste overwinning in 2011 is dichtbij. En uh, dan las ik voor de wedstrijd op de lichtkrant in de perskamer nog de laatste nieuwtjes. Daar stond ook dat Nak Horeca vandaag ook nog drie nieuwe snacks heeft getest in het stadion. Dus nou, dolle avond. Schilder heeft de ballen voorgegeven. Dat voor de financiële problemen denk ik. Ja, dat denk ik. Hoe meer snacks, hoe beter. De corner is genomen en verprutst eigenlijk door uh, Nak. Maar omdat er bij Adolf Vicento is dat eentje uitgeleid, komt het ook niet daar tot de tegenstoot. Verhoek jacht hem maar eens door op de bal. Of liever op de man aan de bal. Dat is Penders, maar die kan hem rustig terugschuiven naar Officieel Ter Officiële speeltijd zit er bijna op. 20 seconden nog. Terouwelaar trapt de bal naar voren. Die wordt opgevangen door Ami. Die moet wegdraaien van Leurling. Dat doet hij. Kan de bal meegeven aan Boulikin. Die hem wil verlengen met het hoofd. naar de rechterkant daar komt wel Verhoek, maar de bal is te hoog. En gaat over Verhoek heen en levert dan een ingooi op voor nak. Er is een fase geweest dat Ado echt nog geloofde in de gelijkmaker. Ik heb de indruk dat dat geloof een beetje weg is in de laatste 4, 5 minuten. Ze zijn er een aantal keren dichtbij geweest met die rare bal nog van naar Die onmogelijke hoek nog in de handen van Terouwenlaar. Dat was eigenlijk het laatste echt gevaarlijke moment. Drie minuutjes nog. De extra tijd loopt. En Naks staat nog altijd voor tegen Ado. 3-2. Roda de Graafschap. Ik vertel dat leerder. Eindigde in 1-1. Eens kijken. Praten met de trainer van Roda. Harm van Veldhoven. Ik zie een boel zure gezicht aan de kant van Roda. Ja, ik denk dat je zo'n wedstrijd ook moet kunnen uitspelen. En uh, je weet dat je tegen een stuk helft al speelt. En als je dan 1-0 voorkomt, dan moet je ook volwassen zijn. En ik vind dat we daar uh, ja, niet volwassen genoeg waren. En, uh, je moet in thuiswedstrijden je momenten kunnen nemen. En uh, wat ik zeg, als je dan uh, een 5-6 kansen krijgt, een goede, ja, dan moet je die wedstrijd kunnen afmaken. Kantelpunt, uh, voor zover je daarvan mag spreken... is toch de eerste fase van de tweede helft. Wat, wat gaat daar mis? Nou goed, er gaat vooral mis het de domme balverlies van Wielart. En dan kom je meteen in een, te een situatie waar je met pouponnen de redden voor moet oppassen. En dat, dat, dat doen zij prachtig. Zij combineren niet zoveel. Ze, ze van achteruit en die bal gaat meteen diep. En en als je dan één tegen één staat, dan heb je met de ridder en Poepon heel veel problemen. En uh, ja, dat is hun, hun sterkte. En dan moet je die niet geven. En dat hebben we zelf gedaan na 20 seconden. Ik, ik weet al lang wat we kunnen en wat we niet kunnen. Dus ik, ik vind dat wij aan een schitterend seizoen bezig zijn. Je hebt hier thuis al niet verloren. Je hoort mij nooit zeggen dat wij nog meer moeten. Uh, daarin zijn wij nog niet compleet genoeg. En uh, zullen wij geduldig moeten werken. En hebben we nog veel stapjes te maken. Ik hoor je niet zeggen dat je dit moeten, maar je zou het stiekem toch wel willen, denk ik? Nee, maar absoluut zou je het willen. En wat ook is, zo'n wedstrijd moet het ook kunnen. Want als je die kansen vandaar bekijkt, dan moet je die ook eindelijk winnen. Maar het blijven moeilijke wedstrijden waar je ook in totaliteit in evenwicht moet blijven. En dan kan je dat niet overkomen na 20 seconden. Want dan ben je wel wakker en ben je attent en speel je je wedstrijd op jouw manier. En wacht je tot zijn risico's kan nemen en dan maak je het af. Dat is ook een kwaliteit. En dat zijn Harry van Veldhoven, de trainer van de Roda na de 1-1 tegen de Graafschap. Tegen Jeroen Elshoff. Collega van Jeroen Elshoff, Bas Tichelen. Slotfase bij NAC Ado, waar Vicento ontsnapt als zijn tweede gele kaart. Die namelijk een bal hoog de tribune intrapt. Nadat hij al over de zijlijn was gegaan, Ed Jansen strijkt met de hand over het hart. Dat is inconsequent, maar begrijpelijk. 3-2. Nak valt aan. Leurling kan er nog een keer vandoor aan de linkerkant van het veld. Een duel met Ami. Ami wint dat duel waar zo even Amola opnieuw hij de kans liet liggen om 4-2 te maken. Na goed voorbereidend werk van Schilder kwam de bal op zijn hoofd. Maar hij kopte redelijk riant vrij naast. Dus Ado leeft nog. De slotseconden, want het zijn er nog 30 in de extra tijd. De bal over de zijlijn. Wordt er een nieuwe bal gevonden? Is er een ballenjongen bereid om dat te doen? Het antwoord is ja. Verdediger van Nak Massaal, Veher doet dat, maar krijgt de bal niet weg. Ami, dus moet het nog maar één kant op voor Adel. dat hoopt op een maken. Komt hij er nog, Toornstra, Toornstra zou kunnen schieten, maar doet dat niet. En laat het over aan Verhoek, er komt een voorzet, die wordt omhoog gekopt. Van Schilder, dan moet de Rauwe naar de lucht, en die doet met één hand. Wordt hij daar gehinderd, Jansen doet niks, de bal weg via Koenders. Bij Nack is iedereen boos, de doelbal voorop. Maar Ado weet dat dit vermoedelijk de laatste mogelijkheid is geweest. En dat het er dus allemaal niet meer toe doet of daar een overtreding is gemaakt. Sterker nog, Jansen Fluit en de opluchting klatert van de tribune in Breda. De eerste overwinning van NAC in 2011 is zwaar bevochten tegen de team van Ado Den Haag. Ado was beter in de eerste helft. Ado kwam ook op voorsprong. Maar een krankzinnige wedstrijd met een rode kaart in de tweede helft. Zetten de wedstrijd toch op zijn kop. Merkwaardige doelpunten gezien. Vrije trappen die er in één keer in zeilden. Een eigen goal van Horvaat. Uitverdediger van Die Schiet tegen V. Herop. En de bal die er zomaar in zeilt. Kortom, een duel om over na te praten. Dat moeten we dan maar gaan doen. Het is afgelopen. 3-2. nakado. Adam. Vier wedstrijden vanavond. 21 goals. Nou, dat kun je best een productieve zaterdagavond noemen. Willem II Heerenveen werd 4-3 notabene na 0-2 ruststand. Herakles versloeg Vitesse met 6-1. Roda tegen de Graafschap 1-1. En Nak versloeg ADO met 3-2. Charles Barkley met Crazy bracht de tijd op 10 over half 11. Buitenlands voetbal langs de lijn. Het lijkt natuurlijk altijd heel veel, zo'n wedstrijd in Duitsland. Bayern München-Borussia-Dortmund, maar Frank Wieluid, was het echt een goede wedstrijd?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 Voor de ploeg van trainer van Gaal. Vorige week won HSV met 4-0 van Bremen. De trainer van HSV, Armin V., begon de wedstrijd toen zonder van Nistelrooy en Elia. Vandaag probeerde V het opnieuw met dezelfde opstelling. Maar tegen Keizerslouteren kwam HSV niet verder dan 1-1. Met de tiende plaats staat Armin V nog steeds onder druk. Deze week had hij een gesprek met het bestuur, maar alles blijft binnen de kamers. Ik heb uh, een gesprek gehad met mijn hebben uh, het is aan besproken. En wat intern blijft, dat blijft iets dus ook zo. Ja, dus, ik heb in na de nabije toekomst, zullen we ook uh, wat bekendgeven. En zo willen we het ook houden. HSV trok afgelopen week Frank Arnesen als technisch manager aan. Maar die kan en wil nog niet zeggen of hij volgend jaar nog samenwerkt met Armin V. Nou, nee, daar heb ik geen, geen daar kan ik geen commentaar over, want dat is een, een zaak voor HSV in dit moment. Die spreekt ook alle talen, Frank Arnesen. Klaas-Jan Huntelaar vond het doel opnieuw niet. De Schalke-aanvaller heeft al twaalf competitiewedstrijden niet gescoord. Maar Raoul, zijn collega, deed dat wel. Tegen Nuremberg werd het 1-1. Door de uitblijvende resultaten is de stemming in Kelsenkirchen niet al te best. Aanvoerder Manuel Neuer. De stemming is toezicht niet goed uh, bij ons. We staan niet op en als we opstaan willen, wordt de positieve uh, stemming in het hele wereld herrschen. Hannover 690 blijft meedoen in de bovenste regionen van de Bundesliga. De uitwedstrijd tegen St. Pauli werd met 1-0 gewonnen. Hannover staat nu derde, twee punten voor op Bayern München. Bij Hoffenheim wacht Ryan Babel nog steeds op zijn eerste doelpunt. Vandaag verloor Hoffenheim zonder braafheid van Mainz 1-2. Köln won met 1-0 van Freiburg. Het doelpunt viel pas in de laatste seconde van de wedstrijd... en werd gemaakt door Podolski. Borussia Dortmund gaat een kop. 58 uit 24. Leverkusen heeft er 45 uit 23. Dan Hannover. 44 uit 24. 14 punten achter dus op Dortmund. En Bayern München staat inmiddels 16 punten achter op Dortmund. Heeft 42 uit 24. Dan Engeland. Daar speelde Manchester United de uitwedstrijd... tegen Wigan Athletic. De koploper Ron 4-0 door onder andere twee doelpunten van de Mexicaan Hernandez. Sir Alex Ferguson preest dan ook de doeltreffendheid van zijn spits... Well, he is, he, he is very, very good and you know obviously you hope it, when he gets all his chances he does put them away and his percentage is very high so we're very pleased with his performance today. Maar de trainer was niet alleen tevreden over zijn spits, maar ook over zijn keeper die Manchester in het begin van de wedstrijd op de been hield. Great performance, Edwin Van Dijk was terrific, stood up very well, two or three really good saves. Everton was met 2-0 te sterk voor Sunderland. Beide doelpunten kwamen van Beckford. Aston Villa won thuis van Blackburn Rovers 4-1. En bij wolverhampton Wanderers tegen Blackpool werd er ook veel gescoord. 4-0. Newcastle tegen bolton Wanderers eindigde in 1-1. Morgen speelt Arsenal de finale van de League Cup tegen Birmingham City. Dinsdag is het inhoudduel tussen Chelsea en Manchester United. Manchester United gaat een kop, 60 punten. Gevolgd door Arsenal met 56 en dan Manchester City met 49. En die hebben allemaal hetzelfde aantal wedstrijden gespeeld. Dat is opvallend in Engeland, 27. Dan de Primera División. Daar maakt Barcelona geen fout in de uitwedstrijd. De uitwedstrijd tegen Mallorca werd met 3-0 gewonnen. Doelpunten van Messi, Villa en Pedro. De Guzman speelde 70 minuten mee bij Mallorca. Avalai mocht van Guardiola zelfs 20 minuten spelen. Op dit moment de nummer 2 Real Madrid tegen Deportivo La Coruña na iets meer dan een half uur is het nog 0-0. Atletico Madrid Sevilla eindigde in 2-2. Sporting Gijón speelde met 0-0 gelijk tegen Real Zaragoza en Espanyol versloeg Real Sociedad met 4-1. Barcelona gaat met 68 uit 25 aan kop. Real heeft er 60 uit 24 en is nu dus bezig. Valencia staat op een straatlengte 48 uit 24, 20 punten minder dan Barcelona. Juventus en Bologna in de Serie A. Dat is de enige wedstrijd. En die wedstrijd is geëindigd in een 2-0 zege voor Bologna. En ook in België maar één wedstrijd. Standaar, won van KV Mechelen 3-0. Wat een goal! De erediepte. Alle wedstrijden van vanavond. Nu beginnen we met de laatste: Nak A door Den Haag. Dat eindigde in 3-2 na een 1-2 ruststand. 1-0 werd het door Schilder, 1-1 door Verhoek, 1-2 door Horvat. Dat was een eigen doelpunt. Schilder maakte ook de 2-2 en Veher de 3-2. Rood was er voor Christian Kuum. die kreeg zijn tweede gele kaart in de 53ste minuut. Het was in 2011 de eerste nederlaag van ADO en de eerste overwinning van NAC. Robert Schilde van NAC over het grote verschil tussen de eerste en tweede helft van zijn ploeg. Zeker, ik denk dat we over de eerste helft heel ontevreden moeten zijn. Als je in deze fase waarin we zitten met al het gezeur eromheen... maar ook de sportieve prestaties van onze laatste weken... dan vind ik het ja, een hele zwakke eerste helft gespeeld hebben... De tweede helft kwam goed uit de kleedkamer en uh, scoren we de 2-2 meteen. En daarna is de rode kaart en uh, ja, toen, uh, toen viel het onze kant op. Roda de Richter de Graafschap eindigde in 1-1. Bij rust was het 1-0 door Skoboe. 1-1 werd het door Steve de Ridder. Roda verspeelde punten tegen de Graafschap. De Limburgers moesten het als nummer 7 van de Eredivisie het spel maken. En daar ligt volgens trainer Harman van Veldhoven nu juist de moeilijkheid. Ik denk dat daar ook uh, dikwijls ons probleem ligt. En uh, zeker als je dan uh, iets te veel mensen mist, ook in het middenveld. Hè, waardoor je wat zaken moet veranderen... Want... Kijk, je mist je linksback, je mist dan uh, De Lorze en Joom... die daarin heel vast zijn en heel belangrijk zijn. En ja, dan, zie je wel je, dan zie je wel je probleempjes die je hebt. Ondanks dat vind ik wel dat je nog altijd zo'n wedstrijd moet winnen. Maar dan zie je wel de, de, de, de, de, de mindere kwaliteiten van het elftal. En zeker als je het dan echt moet gaan forceren. Het puntje werd door de spelers van de Graafschap heel anders beleefd. De Superboeren wonnen een punt. Doelpuntmaker Steve de Ridder was de hele avond de lastpak van de Roda-defensie. Nee, dat is wel een compliment, denk ik. Uh... Ja, ik voeg de duels uit met K en, uh, ik denk wel dat ik vandaag lastig was... voor de Rode Defensie en, uh, ik heb bekroond met een mooi doelpunt. Ze zeggen altijd over mij dat, dat, dat ik niet genoeg trap. maar aan mijn laatste tijd ben ik er hard aan het werken... om, om, om meer te scoren en meer op doel te trappen. En, uh, ja, vorige week en de week ervoor was dat het net niet. En, uh, en nu valt hij er mooi in. Ja, en dan de doelpuntrijke wedstrijden. Film 2 tegen Veen. 4-3 na 0-2 ruststand. 0-2 werden door Jan Maat en Dost. Toen maakte Biemans 1-2, Swinkels 2-2... Heerenveen kwam weer voor, een eigen doelpunt van Richters. 3-3 werden door Van der Heijden en 4-3 wederom door Richters, maar nu in het goede doel. In een knotsgekke wedstrijd pakte Willem II de tweede overwinning van het seizoen. Het winnende doelpunt kwam van dus Maceo Richters, die een paar minuten eerder nog in eigen doel uh, scoorde. Een hoofdrol dus voor de aanvaller van Willem II. Ik raakte de bal verkeerd en ging erin, maar ik wist dat we gewoon nog meer kans zouden krijgen. Dus ik, ik maakte me ook niet echt drukker om. Ik zag ja, het ook niet door. ja, Het dingen gebeuren gewoon in voetbal en uh, als het, dit keer mijn schot was, kan ik niet Niks aan doen, maar, uh, ik heb het goed gemaakt. De Tilburgers knokten zich in de slotfase naar een voorsprong... en wisten die nu wel vast te houden. Zoals trainer Gert Heerkes al weken roept, Willem 2 geeft nooit op. Ik heb er wel gezegd en, uh, ja, dat we niet moeten opgeven... dat we thuis een goede serie hebben en dat we dat moeten volhouden. Ja, zag het in de eerste helft niet uit. Hè? Eerlijk gezegd uh, denk je, van uh, goed, hoe, hoe kunnen we dit nog rechtbreien? Maar ze hebben het geweldig opgepakt. En ik denk dat we een aardige revanche hebben gemaakt na vorige week. De achterstand op VVV blijft wel vijf punten. De ploeg uit Venlo won gisteren al van Excelsior. Heer de Veen krijgt nu wel een tik te verwerken. De nederlaag tegen de hekkensluiter was volgens trainer Ron Jans... vooral te wijten aan een gebrek aan werklust in de tweede helft. Nou, in, de, in de beslissende fase zie je dat zij uh, ze, ze ruiken weer wat. Want uh, volgens mij, de eerste helft had ik echt het gevoel... dat je uh, kwam vroeg voor te, tegen een ploeg die er niet in geloofde. De tweede helft kwam dat terug. En dan, uh, dan moet je dat voetballend... Uh, dan moet je dat verschil weer laten zien. Maar dan moet je wel de strijd aan gaan. En we hebben daar, ja, Dat zijn dingen, dat, dat is toch eh, concentratie. En dat is je focussen. En, eh, ja, daar, daar, daar zijn wij gewoon, eh, ja, daar, daar laten wij zoveel punten door liggen. En vandaag was dat natuurlijk eh, voor mij het meest verbijsterend van, van dit seizoen. Dat je een gewonnen wedstrijd zo makkelijk weggeeft. Herakles tegen Vitesse eindigt in 6-1 na een 4-0 ruststand. 1-0 Looms, 2-0 Everton, 3-0 Fladeres, 4-0 en 5-0 Overtoom. Allebei uit de strafschop. 6-0 Kasia en 6-1 Kasia. De eerste was een eigen doelpunt, die 6-0. Herakles haalde uit tegen de concurrent Vitesse. Beide ploegen hadden voorafgaand aan het wel uh, evenveel punten. Maar daar was niets van te merken in Almelo. Herakles was veel sterker en dat vertaalde zich uiteindelijk in een mooie overwinning. De laatste tijd speelde de ploeg van trainer Peter Bos nog wel eens nee, maar Het is logisch. Ik bedoel, ik kan niet biedere spelen teletext van de televisie halen. Dus ik weet heus dat dat gebeurt. Alleen ik probeer natuurlijk met mijn spelers juist over dit facet te spreken. Van jongens, het heeft geen zin om daarnaar te kijken. Focus je nou op wat wij moeten doen. En. Uh, nou ja, goed, uh, als je ons iedere week ziet spelen... dan zie je dat we gewoon iedere week gewoon goed lopen te voetballen. En, uh, en ook vandaag. De trainer van Herakles legde de afloop ook precies de vinger... op de sfeerde plek bij de tegenstander Vitesse. Vitesse heeft goede voetballers. Dat is wat anders dan een goed team. Uh, maar ze hebben goede voetballers. Ja, en dan maar een van die goede voetballers van Vitesse. De keeper, Eloy Room, over de afstraffing van zijn ploeg. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Maar ja, ik bedoel, ik kan ook niet meer iedereen in de kopjes kijken... En, uh...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 Ja, en dan de stand. De eerste is PSV, 53 uit 24. De tweede, FC Twente, 51 uit 24. En de derde, Ajax, 48 uit 24. En wat is er morgen? Er is PSV-Ajax om half drie en AZ tegen FC Twente. En de andere wedstrijd om half drie is ook nog FC Groningen tegen Feyenoord. En Groningen staat vierde, vier punten achter op Ajax, 44 uit 24. Ado Den Haag heeft inmiddels uh, de vijfde plaats, 42, maar dan uit 25 wedstrijden. Want Aden Den Haag heeft net verloren met 3-2 van NAC. Onderin Feyenoord 14 met 25 uit 24. Vitesse heeft er ook 25, maar dan uit 25. Excelsior heeft 22 uit 25. Staat daar dus drie punten onder. En Excelsior staat op de bedreigde plaatsen, eh, na competitieplaatsen... want Excelsior is 16e. De 17e is VVV, 16 uit 25. Het gat met Excelsior is dus maar liefst zes punten. En dan volgt het gat met vijf punten met de sluiter. Dat is Willem II, dat heeft er 11 uit 25. Dus Willem II, 11, VVV 16, Excelsior 22. En daarboven Vitesse en Feyenoord met 25. Dan mist u nog één wedstrijd, want om half vijf morgenmiddag is er ook nog NEC tegen FC Utrecht. En dan zullen we eens kijken wat er verder morgenmiddag nog allemaal te beleven is in deze uitzending. Dat is dus die voetbalwedstrijden. Er is Keurne. Brussel, Keurne, dat is wielrennen. En dat is natuurlijk leuk na die overwinning van vandaag van Sebastian Langeveld. In de omloop Het Volk zoals die vroeger heette en Het Nieuwsblad zoals die tegenwoordig heette. En er is morgen ook weer hockey. Maar vooral PSV. PSV-Ajax dus om half drie de topper tussen de nummer 1 en 3. Voor Ajax de laatste kans om nog niets aan dit seizoen te doen. En PSV kan definitief afscheid nemen van Ajax. Dan moet het gewoon winnen in Eindhoven van Ajax. PSV-Ajax, AZ-Twente, Feyenoord-Groningen om half drie. En om half vijf NEC tegen FC Utrecht. Einde van deze NOS Langs de Lijn. Luister u nog even mee naar die schitterende tune. Fred avond. Slapen, maar vooral komt praten. Zometeen om 12 uur in de overnachting, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers. Het is al zo dat je onder de 16 geen alcohol uh, moet drinken en mag kopen. Maar het gebeurt wel. En ik vind als je wetten maakt, dan moet je ze ook handhaven. Zometeen om 12 uur in de overnachting. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Hè? 8.000... F... ...euro. Wat krijgen we nou? 8.400 f... ...euro. Jongens, het is het wat piepje. 8.480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer... ...of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl U heeft onlangs de stempas voor de Provinciale Statenverkiezingen... ...van 2 maart ontvangen. Heeft u hem niet ontvangen... Vraag dan een vervangende stempas aan bij uw gemeente. Want u heeft een stempas en een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Provinciale staten nemen besluiten die belangrijk zijn voor u en uw omgeving. En kiezen de leden van de Eerste Kamer. Stem dus op 2 maart. En vergeet uw stempas en identiteitsbewijs niet. Dit is Radio 1.